Shabbat shalom, broeders en zusters. <laughs> Blij jullie weer te zien na zo'n lange tijd weer. We hebben de afgelopen maanden behoorlijk een reis gemaakt door de geschiedenis. Behoorlijk een reis gemaakt in de Bijbel. En u merkt wel hoe, hoe simpel het eigenlijk is om het woord van God te kunnen begrijpen. De Bijbel, de Bijbel alleen, kan zichzelf verklaren. Maar dat kunnen we niet doen zonder Gods hulp. We hebben de afgelopen tijd heel wat profetieën behandeld en bestudeerd. en We hebben net ook de Bijbeltekst gehoord van de schriftlezing van Daniel 9. Daniel 9 is eigenlijk de hart van de Bijbel eigenlijk. Daniel 9 is een hele belangrijke uh, profetie, maar uh, dat zullen we ook zeker een keertje uitgebreid dat behandelen. Dat is heel interessant, Z zodat mensen gaan begrijpen in welke tijd we eigenlijk nu leven. Maar uh, zoals u hebt gemerkt, mijn, mijn uh, lezingen zijn misschien heel anders dan jullie dat gewend zijn. Het is ontzettend heel veel uh, informatiemateriaal en heel gedetailleerd in feiten en geschiedenis. Want om de profetieën te kunnen begrijpen, moeten we kijken in de geschiedenis van waar, wanneer, hoe de profetie in vervulling is gegaan. En waarom en wanneer. En welke profetieën nog in de toekomst in vervulling zullen gaan of zullen plaatsvinden. We waren de afgelopen maanden, zeker al drie, vier maanden, bezig met alleen maar die ene bijbeltekst in openbaring 13. We waren begonnen met over dat uh, twee beesten die men niet in een dierentuin kan tegenkomen. En dat symboliseert de, de, de laatste religieuze politieke macht waar wij dagelijks mee te maken hebben. En een van de laatste dingen die in de eindtijd zal gebeuren, dat staat ook beschreven in openbaring 13 als vervolg van, hij zal, er zal een tijd komen dat we niet meer kunnen kopen, verkopen, er zal een tijd komen van de hele wereld zullen met verbazing het beest achterna volgen. En we lezen in dezelfde tekst in openbaring 13 dat... Hij zelfs vuur uit de hemel zal door nederdalen. En we hebben dat vorige keer heel uitgebreid gesproken van de symbolieken van vuur. Het heeft allemaal te maken met valse aanbidding, valse wonderen, valse leerstellingen. Of wij noemen dat ook wel syncretisme, pantheïsme en shamanisme. Syncretisme is gewoon uh, vermenging van... Heidense godsdiensten of moderne godsdiensten verpakt in het christendom. En daar zit pantheïsme in. Pantheïsme zegt van overal is God aanwezig. En shamanisme heeft veel te maken met vooral de vereering. Maar de kernvraag is altijd in mijn lezingen van wie zit erachter. Het is altijd eenvoudig om... om een, een, een symptoom te behandelen van een kwaal of van een probleem maar we moeten achter zien te halen van wie zit er achter en waarom waarom is het zo gebeurd en we zien dan in, in de Bijbel dat er een misleidende macht onder Satan heeft invloed op de hele christelijke geschiedenis de strijd die heel lang geleden in de hemel was begonnen is nu op deze planeet aarde voortgezet en, en openbaring 12 vers 9 staat toch de grote draak die werd op de aarde geworpen de oude slang die genaamd wordt duivel en de satan die de gehele wereld verleidt hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem dus de gehele wereld wordt verleid. Dus er is geen uitzondering voor Abblasserdam, maar de, de hele wereld zullen de mensheid verleid worden. We hebben dat uitvoerig besproken. We gaan een beetje terug in de herhalingen. De doelstelling van, van Satan is één wereldreligie en één wereldregering. Hij gebruikt daarvoor religieuze machten, politieke machten, economische machten. En van daaruit zal er een nieuwe wereldorde ontstaan. We hebben ook dit stilgestaan over de doelstelling van de Illuminati. En misschien kunt u het nog herinneren hoe zij besloten hadden om een, een, een nieuwe wereldorde in het leven te roepen. Dat spreken we in het jaar 1770. Toen werden al die geheime organisaties gebundeld tot één organisatie. En hun doel is alleen maar het vernietigen van de kerk en alle vormen van het christendom. De vriendinigheid van de kerk en alle vormen van het christendom, afschaffing van alle bestaande menselijke regering, om plaats te maken voor één universele republiek, waarin de utopische ideeën van volledige vrijheid van bestaande sociale, morele en religieuze terughoudendheid, absolute gelijkheid, en sociale broederschap zal en moeten regeren dat is hun doelstelling we hebben dat uitgelegd hoe Adam wijshout een katholiek Jezuïet en een bekende satanist onder leiding van de Rothschilds familie de opdracht kreeg om die organisatie in het leven te roepen in 1776 en de grote kracht van onze orde ligt in het verzwijgen. Dus afgelopen honderden jaren werd alles in het geheim uh, uitgevoerd. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig de internet... We hoeven niet zo direct naar een boekhandel om allerlei boeken te zoeken... Maar we kunnen heel veel informaties op de internet vinden. En al die geheimen zijn hier geopenbaard. En hij zegt Je zie ons geheim om de christendom en alle religie te vernietigen... Moeten we net alsof doen dat wij de enige ware religie hebben. Om op een zekere dag het menselijke ras te voorzien van alle religie. Dat was in 1781. Ja, toen werden alle geheime organisaties, we hebben daar een beetje over gesproken, de vrijmesselarij, de, de, de skull and bones... En, er zijn er honderden van deze organisaties, ze hebben een fusie aangegaan en vanaf die tijd spreken we alleen maar over de Illuminati, de verlichting. En ze hebben maar één doel, één wereldregering, één wereldorde en daar staat de christelijke religie in de weg en die moet vernietigd worden. Openbaring 16 vers 13 zegt ook, ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet,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 de Masonic religion, dus het geloof, de godsdienst van de vrijmetselarij, is de enige godsdienst. En zij aanbidden Lucifer. Want Lucifer is God, zeggen ze. En dat zijn ze al, al, al honderden jaren al bezig om dat in te voeren. Het is vermenging van shamanisme en pantheïsme. Ja, dat is het uh, hele oude heidendom. Dat je terug kan voeren naar de tijd van Babylon. Dat is de religie wat ze willen gaan brengen om ons alleen maar dichter te brengen tot Rome. Dat is hun doelstelling. We gaan het langzaam dat uitleggen. We hebben het al eerder behandeld. Het pantheisme betekent alles is God. Pan en Theos. Zij zien alles wat in de natuur, de bloem, de plant, zien zij als een God. En daar moet ze eerbied voor tonen. Het, het godsdienst van de, de, de vrijmesselarij, de, de Masonic religion. He, dat, dat is ook shamanisme. Een reeks traditionele geloven en praktijken waaruit gaan wordt van de mogelijkheid om diagnotiseren. Dat, dat, dat, dat betekent het vaststellen van bepaalde ziekten zoals je dat ziet bij iriscopie of bij alternatieve geneeswijzen. Dat is. Uh, het contact nemen met het bovennatuurlijke, met het geestelijke wereld, het pure spiritisme, hekserij, zoals de druiden, de goden van de zon, maan en sterren aanbidden. Zo was het ook in de tijd van Babylon en, en dat komt weer terug. Je ziet dat in de hele mediawereld, in de hele entertainmentindustrie, en, en reïncarnatie, new age, dat zijn allemaal ingrediënten die erbij horen. Leven na de dood, het hele vicieuze cirkel. Maar de vraag is, van hoever zijn ze eigenlijk al gevorderd met hun agenda? Als we kijken naar al die ontwikkelingen in de wereld, met al die natuurrampen en al die toestanden met terrorisme en economische crisis... Je kijkt naar de verandering van de wereldklimaat, de, de, de opwarming van de planeet aarde. Het dus is allemaal een onderdeel van hun agenda. In alles willen ze ons op een dwaalspoor brengen. Zo ver mogelijk van God vandaan. Mensen in twijfel brengen. Want atheïsme wordt steeds meer onderwezen op scholen. En, en, en, en, en ja... De aarde is niet geschapen, de aarde is, is allemaal evolutie, Er komt steeds meer weer terug. Dat is hun agenda. En we hebben het, uh, dit al uh, uitgelegd over syncretisme, ja? vermenging van vele afgodendiensten in onze samenleving, of samensmelt van twee of meer religies tot een nieuwe religie, tot nieuwe vormen van een godsdienst. Zo was het in het oude Babylon, en het werd overgebracht naar, naar de Persische Rijk, het ging over naar het Griekse Rijk, het ging over naar de Romeinse Rijk, het kwam in het katholicisme, het kwam zo in Europa, in onze kerken, het langzaam, langzaam maar komt het weer terug. Wat zegt de Bijbel? Zulke lieden zijn schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus, schijnapostelen zijn het, die oneerlijk te werk gaan en zich voordoen als apostelen van Jezus Christus. Geen wonder, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. We hebben wel eens meer gehoord over, uh, over churchplanting. Wie heeft er nooit van gehoord, churchplanting? Het is heel erg uh, populair, het stichten van nieuwe gemeenten. Dat is heel erg populair in de evangelische kringen, in de protestantse kerken. Misschien heb je wel eens gehoord van Bill Hybels, Willow Creek of Robert Schuller. Maar we gaan het langzaam wel uitleggen van wat, het, wat ze bedoelen, het creëren van een nieuwe religie. En de doelstelling is alleen maar om dichter tot de Rooms-Katholieke kerk terug te brengen. Dat is de doelstelling. Er zijn zoveel uh, materiaal die daarover spreken: over deze uh, megakerken. Eh, Church growth. Hoe groter, hoe beter. Megakerken. En daar is uh, Bill Hybels, Robert Schuller en Rick Warren heel erg goed in. En zo heb je meer: Robert uh, Bishop, Noel Jones, Arthur Clay. Zo heb je veel van die sprekers. Maar al deze mensen vergeet niet ze zijn allemaal 33ste graad vrij metselaar. ze zijn allemaal geïnfiltreerd in die kerken om nieuwe kerken te stichten dit klinkt ongelooflijk maar het is pure realiteit ze doen zich voor als, als, als wolven in schaapskleding en het trekt heel veel mensen, dit is laagdrempelige kerkdiensten het is heel simpel en heel eenvoudig en ja, je kan ze herkennen aan hun sym symbolen die ze ook gebruiken in hun kerken. Je kan ze herkennen aan, aan, aan de boeken en de, de logos die ze gebruiken. Die zijn, die zijn weer uh, logo's of symbolen die zijn van de vrijmetselarij. En zo kan je deze organisaties herkennen. En zo heb je bijvoorbeeld uh, Benny Hinn. Wie heeft nog nooit van Benny Hinn gehoord hier? Misschien is het goed dat we die film gaan laten zien van Benny Hinn. Je hebt net uh, laten zien. Ja, feestelijk hè? Een paar maanden geleden had ik jullie gesproken over uh, de valse heilige geest. Uh, vuur. Vuur, symbool van vuurs heilige geest. En er zal een tijd komen van, van, van uitstorting van de valse heilige geest. En hier is een voorbeeld van. Maar ik heb heel veel van die films, die laat ik gewoon hier achter, dan kun je zelf dat bekijken. Ja, ik vroeg aan jullie van, ken jullie Benny Hinn? En sommigen die kennen hem. Maar dit is maar één voorbeeld, weet je? Maar al met al, wij moeten gewoon voorzichtig zijn. Heel voorzichtig zijn, want we leven eenmaal in de eindtijd, dat weten we allemaal. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Ik ben al heel lang... Geef ik al lezingen en ik heb heel veel gereisd, ik heb heel veel dingen gezien, ik heb veel van deze sprekers tegengekomen, veel van deze voorgangers meegemaakt, maar wees voorzichtig. De vraag is altijd van wie zit er altijd achter? Dat is altijd de vraag. We moeten weten van wat gaat gebeuren in de eindtijd. Ik heb ook aangegeven dat het wat hun doelstelling is, het vervangen van de christelijke religie. Hoe dan ook, deze mensen, je moet, je moet ze werkelijk, werkelijk toetsen. Het, het klinkt allemaal zuiver, maar hoe dan ook, het zijn, ze, ze aanbidden andere, aan, andere goden dan wij dat, dat uh, zo gewend zijn te doen. Eh, wie, wie kent nou niet Tim Lahey. Tim Lahey is een hele bekende uh, schrijver in Amerika. een mooi boek geschreven. Maar in al zijn boeken zijn allemaal symbolieken van de vrijmetselarij. En, en, en in beterkte termen wordt daar gewoon... Uh, Lucifer aanbidden het is ook een 33 graad uh, vrij ja, We kennen de, de, de, de, de, deze kerk kent iedereen wel. Dat toch? He, de de, de Jovens getuigen. Maar, maar de, de oprichter is ook van de, van de vrij metselarij. Charles Russell. Hier is zijn, zijn graf met de symbolen van de vrij metselarij. He, Het is allemaal de kruis en de kroon. Allemaal oude symbolen van, van de vrijmetselarij. Ik laat jullie wat, wat symboliek zien, zin zodat jullie gaan begrijpen van wie zijn deze mensen en, en waar komen ze vandaan. En wat is hun doelstelling? Hier heb je Pastor Rick Warren, wat ik net heb gesproken. Ze hadden toen een, een, een blad uitgegeven van de Times Magazine, van de 25 meest invloedrijke Amerikanen in Amerika... Het is door de Time magazine. Jullie weten de Time magazine, de eigenaars van de Time magazine zijn Jesuiten. De purpose-driven. What on earth? is heel erg populair hier in Nederland. Het programma van Purpose-driven, ja, celgroepen. Uh, we, we noemen dat conversatiegebeden. Contemplatief bidden, meditatief bidden. Dat wordt allemaal toegepast. Het symbool van, van de boom. Dat is weer, komt ook uit, weer uit het oude Babylon, de reïncarnatie van Nimrod. Ik moet een beetje aanpassen in de les, want het is heel anders dan ik, ik wil doen. Dus de, de celgroep kerken is een structuur. en ja, dus We gaan allemaal weer terug naar Rome, wat hij wil aangeven in zijn uitspraken. Ik raad u aan om te kijken naar deze veranderde alliantie hè, tussen de evangelische protestanten en katholieken. Speciaal in de evangelische tak van de katholieke kerk. Het is de bedoeling om allemaal weer bij elkaar te brengen. Om weer terug te brengen. Ik geloof, ik ben van overtuigd dat deze mensen ook broeders en zusters zijn in Gods familie. I'm looking to build bridges. Hij is een bruggenbouwer. Tussen de orthodoxe kerken en om vooruit te zien om bruggen te bouwen met de katholieke kerk samen met de Anglikaanse kerk. En wat zullen we samen doen om datgene te doen wat we niet samen kunnen doen? Nou zoals jullie in de media zien, de, de, de anglicaanse kerk die heeft kortleden toenadering gezocht met het Vaticaan en het is nu twee handen op één buik. En, ja, en daar zijn ze nu bezig om wat ze niet konden doen in het verleden, om dat weer bij elkaar te brengen. En dat gaat weer terug naar de tijd van de Reformatie. Ja, zo heb je heel veel van die uitspraken. Terug naar Rome, Wille Creek Association. Ja? Met regelmaat komen, komen daar katholieke priesters daar een kerkdienst houden in de Wille Creek community church. En de cursus gaat dat heet: wat kunnen protestanten leren van katholieken? Nou, hier heb je Bill Hybels. Hij baseert zijn methode op management kerken, dus op een zakelijke benadering het stichten van kerken. Ook een 33e graad Freemason, vrijmetselarij. Zo so, heb je nog meer van die mensen Joel Olsteen, wie kent nog niet? Billy Graham, Pat Robertson. Wie He heeft ooit gehoord van de Celebration Church in de jaren tachtig? Yeah? Entertainment, amusement. En het doel is alleen maar megakerken, megakerken te stichten. En uiteindelijk terug naar Rome. Celebration is changing the way people see church and encounter God. Deze kerken zijn gericht uh, op, op, op uh, seculaire maatschappij, om, om de ontkerkelijke te bereiken met het evangelie, om laagdrempelig te maken. Van ach, wat maakt dat uit wie je bent, wat je doet, uh, alles is mogelijk. Het is allemaal entertainment, amusement, drama's, shows, uh, rock gospel, dat soort dingen die zitten allemaal in hun ingrediënten. Wie hebt ooit gehoord van de, wereld, de World Evangelical Fellowship? De Wereld Evangelische Alliantie. Dit is de moederkerk van alle evangelische kerken op de hele wereld. Dit is de moederkerk van alle Pinksterkerken op de hele wereld. De grootste protestantse kerk momenteel. De Wereld Evangelische Alliantie. Het is in 1846 gesticht. Ja? Het was in 1846 gesticht, waar in de Freemason Free Hall in Londen. Daar in het hoofdkantoor van de vrije Metselarij in Londen kwamen een aantal mensen, hooggeplaatste figuren uit de christelijke wereld, 800 christelijke leiders hier, en die hebben besloten om een nieuwe christelijke religie te stichten. En wat we vandaag de dag kennen als de Evangelische kerken. Want vroeger was er een onderscheid tussen Pinksterskerk en de evangelische kerken. Maar die zijn al lang geleden al samengevoegd als de Pinkster evangelische gemeenschap in Nederland. Maar dit is in 1846 ontstaan. We zijn nu al, hoe, hoeveel jaar verder dan? Meer dan 150 jaar verder. The United Grand Lodge of England. De Freemason Hall in Great Queen Street in Londen. Hier kwamen ze bij elkaar, de Evangelische Alliantie. Een samenwerkingsverband van Evangelische christenen in één Unie. Niet van kerken, maar ook van personen die behoren tot verschillende denominaties van verschillende landen. Momenteel meer dan 800 verschillende protestantse kerken zijn hierbij aangesloten. Het werd opgericht om te getuigen van eenheid onder de bestaande evangelische gelovigen en om een dergelijke eenheid. De Alliantie werd opgericht in 1846 in Londen op een conferentie. Die ongeveer 50 denominaties werden vertegenwoordigd door enkele honderden geestelijke leken verzameld uit vele delen van de wereld. Een Amerikaanse tak werd opgericht in 1867, in 1867. Rond het werd de Amerikaanse alliantie vervangen door de federale raad van kerken. Werd vervangen in 1950 door de National Council of Churches. En van hieruit werd toen de wereldraad van kerken gesticht. In 1923 is het verder gegaan als de World Evangelical Alliantie. De symbool die ze ook gebruiken is ook weer het symbool van de vrije metselarij. De, de, de de zonnecultus, met de crucifix, de, crux, de kruis in het midden. Vuur uit de hemel, valse aanbidding, valse leerstelling, valse wonderen. Vermenging van allerlei heidense godsdiensten komen allemaal weer terug. En hier heb je onze nieuwe voorzitter, de grote man achter de World Evangelical Alliance. En ze worden momenteel, oh sorry. Momenteel yes, worden ze gesponsord door de United Nations, de, de rijkste landen, de G8 en de Wereldbank. Yes. En om de evangelische identiteit te kunnen opbouwen en om samen te werken naar eenheid. Dr. Jeff Tencliffe. dit is een laatste vergadering hier in, in Thailand, hebben ze hun doelstelling uh, opnieuw vastgelegd. Hij zegt hier over, hij spreekt hier over integrale missie. Ja, dat bedoel je, wat bedoelen ze nou weer met integrale missie? Hij spreekt hier ook, we, we hebben een nieuwe visie nodig voor toewijding om het werk van het lichaam van Christus rond de wereld, hè, dat gericht is op integrale missie en op holistische missie, de transformatie van de evangelie. En wij hebben een nieuwe, frisse visie nodig. Maar uiteindelijk, het doel van hun visie is om terug te gaan naar het Vaticaan, terug naar Rome. Dat is hun doelstelling. Integrale be betekent één geheel. Je, je gaat van verschillende onderdelen, van verschillende delen, maak je één geheel. Met andere woorden, van al die verschillende delen van protestantse kerken over de hele wereld, momenteel zijn, hebben ze er ruim 800, dan maken ze één geheel van één kerk en die valt allemaal onder de, onder de evangelische alliantie. Oké, okay, en dan dus praten ze over holistisch mission. Holistische missie komt uit de New Age vandaan. Een van de moeilijkste moeilijkheden die veel van ons hebben met het begrip integrale missie, is dat we nog niet precies weten wat het echt betekent. Het betekent geheel, of uit verschillende delen, die als één ongedeeld geheel. Missie is opgebouwd uit verschillende onderdelen, die één onverdeeld geheel is. Integrale missie of holistische missie is niet een bijbelse term. Maar ik zou beweren dat dan een bijbelse begrip, integrale missie of holistische missie, is in overeenstemming met de schrift en niet alleen maar versterkt, ook een uitgebreide giraal perspectief over en tegen het dualisme. Dat is zo dominant tot nu toe in religieuze kringen, evenals in de seculiere samenleving. Oké, okay. holistisch staat voor eenheid, samenwerking en harmonie. Het is een netwerk van kerken in 128 landen. He, dit is een heel oude informatie. Maar ze hebben nu een platform voor meer dan 420 miljoen evangelische christenen. De Overclub Organisatie van de World Evangelical Alliantie is de uitvoerende raad. Iedereen kent de Eukemenen wel, hè? dat is in jaren 60 ontstaan, maar dat is, een, dat, is een, dat is een van de eerste bindmiddelen geweest. De vraag is altijd van wie zit hierachter? Ja, dit is, is allemaal een uitgevoerd plan, allemaal door de heer Wijshoopt. heel lang geleden, dan is het al bedacht... De Wereld Evangelische Alliantie hè, is, is bereid om samen te werken met de Wereldraad van Kerken, maar dat is al lang gebeurd. En de Vaticaan. Hè, ze hebben een, een, een, een, een samenwerkingscode een code of conduct. Ze hebben een soort convenant on ondertekend om samen te werken. Dus de Wereldraad van Kerken, de Vaticaan en de World Evangelic Alliantie. De... Oké, okay, hier heb je een hele bekende. Leideren, Schiermacher in 2007 was de laatste vergadering waar 30 katholieke, orthodoxe, protestantse, pinkse kerken, evangelische theologen bij elkaar kwamen uit Europa, Azië, Afrika om die plannen uit te werken. Om eenheid van kerken. En dat moet eigenlijk in het jaar 2010 gerealiseerd worden. Dus in welke tijd leven dan? Als je deze dingen al gaat, gaat gebeuren, dan ga je beter de Bijbeltekst in openbaring 13 beter begrijpen. De hele wereld zal met verbazing het beest achterna, komen, achterna volgen. En we, we hebben gezien in de vorige lezing hoe Amerika de macht weer gaf aan het eerste beest. En hoe de hele wereld dit met verbazing achterna zal volgen. Oké, okay, we hebben daar de vorige keer heel diep over gesproken, hè? over het valse aanbidding, het, het valse vorm van muziek en al die valse wonderen en, en, en al die... In alles zal, zal Satan allemaal een, een imitatie maken, een, een kopie maken en we moeten ontzettend voorzichtig zijn waar we allemaal naartoe gaan of naartoe kijken. De Bijbel zegt ook van te vergeefs eren ze mij om de leringen leren die geboden van mensen zijn gij verwaarloos het gebod god en houdt u aan de overlevering der mensen en we leren uit de bijbel dat we god meer gehoorzaam moeten zijn dan wat de mensen ons vertellen want de bijbel zegt dat in de latere tijden heel veel mensen zullen afvallen van hun geloof alleen maar omdat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen het klinkt al, het lijkt, lijkt allemaal zo, zo zoet, het klinkt zo allemaal aantrekkelijk, het klinkt allemaal zo mooi, je gaat er naartoe. Maar Eva deed dezelfde fout in het paradijs. Ja, en, en de ene zonde heeft een hele verstrekkende gevolgen gehad in onze samenleving. Maar we moeten deze dingen niet, niet uh, onderschatten. De Bijbel zegt ook in 2 Korinther 6 vers 14 tot 18... Vorm geen ongelijke span met ongelovigen. Maar wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of welk deel heeft een ongelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijk grondslag heeft de tempel God met afgoden? En wat zegt de apostel Paulus hier? Wij toch zijn de tempel van de levende God gelijk God gesproken heeft ik zal onder hen wonen en wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn maar wat zegt het woord van God daarom gaat weg uit hun midden en scheid u af spreekt de Heer. Houd niet vast aan de onreine en ik zal u aannemen en ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochter zijn zegt de Heere de Almachtige Amen. Ziet u hoe belangrijk het is om het woord van God centraal te staan in uw leven. Het is goed om alles te onderzoeken, maar de Heer zegt hier, gaat weg uit hun midden. Een nieuwe kerk. Een nieuwe beweging is in opkomst eh, rond de evangelische kringen. Zij noemen dat postmoderne evangelisatie. Een hele andere punt van doctrines. John MacArthur schrijft hier, een heel bekende evangelische pastor hier. Vandaag de dag wordt het woord van God heel zwaar aangevallen. De, de, de Bijbelse leer wordt gewoon verworpen naar hele simpere onderwijzing. Oh, laag, laagdrempelig. Don't worry, be happy. En... Uh, vermaak je gewoon in de kerk en dat is allemaal entertainment dit is een hele nieuwe gemeente ook hier in, in Utrecht begonnen hè? De, de Emerging Churches noemen ze dat de postmoderne kerk zonder waarheid het is niet christelijk eh, het, is, eh, het woord van God staat niet centraal in de gemeente en, en het is een heel een andere manier van aanbidding en Brian McLaren hè, dat was de oprichter daarvan ook een 33e graad vrij metselaar, uiteraard. Mensen waren hier betrokken geweest met de stichter van deze nieuwe kerk. Presbyteriaanse theologen, bischop, die 40 jaar in India doortrok hè, en, en zich daar bezig hield met de godsdienst in India. En dat zich ging vermengen in deze nieuwe vorm van deze kerk. Robert Weber. Even kijken, we gaan terug naar de rooms katholieke kerk. We hebben het gesproken hè, over contemplatief eh, bidden. Richard Foster van Renovare, hè, de uitvinder van meditatief bidden. En het is alleen maar herhalen, herhalen, herhalen. Je, als je komt in die kringen van die kerken, van uh, ze bidden zo lang. Het is altijd maar herhalen. Het is precies hetzelfde wat ze daar doen in het oosten, in het, midden het oosten van meditatie bidden. Thomas Merton heeft misschien meer, meer gedaan dan alle andere 20e eeuwse figuur om het leven van gebed algemeen bekend en begrepen. Zijn interesse in contemplatie, hem te onderzoeken, he, gebed vormen in de Oosterse religie. En de zenmeesters uit Azië beschouwen het als de preeminent over hun soort van gebed in de Verenigde Staten. Centrerend gebed of ademgebed zijn synoniem. Een andere naam die ook wel gebruikt wordt is repeterend gebed. Zoals bij de New Age, bij de islam of bij het boeddhisme. We moeten bereid zijn om opnieuw de stiltes te gaan. Dus Thomas Merton. Hè? We moeten bereid zijn opnieuw in de stilte te gaan. Zoek de stilte en de rust. De innerlijke wereld van de contemplatie, in hun geschriften van alle meesters van meditatie, trachten ons bewust te maken op het feit dat heelal is veel groter dan wij weten, dat er enorme ontgonnen binnenste grenzen, niet net zo echt als de fysieke wereld die we zo goed weten. Ze vertellen ons spannende mogelijkheden voor een nieuw leven en vrijheid, ...sroepen ons naar het avontuur om pioniers te zijn in deze grens van deze geest. Al dus Thomas Merton. Dat is meditatief bidden. Maar mensen denken van ja, het is alleen maar in Amerika. Maar tientallen kerken hier in Nederland, die nemen dat over. Dat hele systeem dat uit de wereld van de New Age komen. Ik denk dat Tony daar alles wel kan over vertellen. Ja toch? Tonja heeft heel veel daarover te vertellen, maar misschien de volgende keer kan je je ervaring daar vertellen. Want Tonya is maar net drie maanden geleden gedoopt in de Adventkerk. Heel lang op zoek geweest naar zoektocht. En tien jaar geleden stond ze bij mij voor de deur van leer mij bidden. Wat is geloof? Wat is religie? Als je zo lang in de New Age wereld hebt vertoefd, dan is het heel moeilijk om daar uit te stappen. Maar ze kwam bij mij aan de deur en vroeg aan mij van, ja, wat is dat? Hoe is dat? Na één gesprek, ik denk, nou ja, ze komt wel terug, hè. Maar ik heb bijna tien jaar moeten wachten, totdat ze de tweede keer aan de deur kwam. En toen zei ze, nou, nog ga ik nooit meer weg. En ze had zich besloten om haar leven aan de Heer te geven en een maand later was ze gedood. Maar zij kent deze wereld, de wereld van yoga, de wereld van new Age, En zij begrijpt deze uitspraken van deze kerkelijke leiders om terug te gaan en uiteindelijk spreekt ze hier is the pure glory of God in us het is een glorieuze toekomst als een lid van het menselijk ras nu ik weet wat we allemaal zijn als alleen zij de mensen kunnen allemaal zien zichzelf als ze echt zijn het is allemaal de taal uit de New Age in het centrum van ons wezen is één punt van het niets, is onaangetast door de zonde en illusies. Een punt van zuivere waarheid. Dit weinige zin is de puurlijke heerlijkheid van God in ons. Het is in iedereen. Daar gaan ze naartoe. Contemplatief bidden. Dat is de nieuwe religie Anno 2010, dat in 2010 uitgevoerd moet worden. Meditatief bidden. Het is gewoon, het, het is uh, zoals dat, de heiden dat doen onder de islam, onder de boeddhisme. We hebben die foto laten zien van uh, we hebben misschien dat, uh, dat gezien van Hare Krishna en dan ga je zingen en dan kom je in trance. Je kom in trance en dan, dan kom je in de wereld van de bovennatuurlijke. En dan proef, je, dan proef je iets goddelijks in je. Ik weet, ik heb deze dingen heel veel dichtbij meegemaakt. Omdat ik heb ruim vijf, zes jaar in die wereld van de wereld van de yin en de yang vertoefd, de wereld van de Chinese uh, filosofie. Dus dat je veel overeenkomsten hebt, zoals je in Babylon of je dat in de New Age wereld hebt. Uiteindelijk krijg je bovennatuurlijke krachten. Je gaat dingen doen wat je nog nooit in je leven hebt kunnen voorstellen dat je kunt doen. Maar dat is een heel lang verhaal waar ik... Ik praat daar niet graag over, want het is een stukje geschiedenis wat heel veel pijn en leed in mijn leven had veroorzaakt, waar ik tot nu toe nog steeds veel last van heb. Maar daar moet ik heel veel voor bidden. Mijn vrouw die begrijpt me heel goed als ik hierover praat, wat, wat het is om die wereld te verlaten. Het is niet zo eenvoudig. Maar als God met ons is, wie is dan tegen ons? Ja toch? Oké, okay, we hebben het al uitgelegd. De Bijbel waarschuwt ons: hè? wees krachtig in de Heeren, in de sterkte zij de macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleiding des duivels. Let op: Paulus spreekt hier tegenover de eerste gemeente, weet je, de, de eerste christenen. Hij zegt: Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting van God aan, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld te hebben en staande te houden. Als je rondom ons heen kijkt, van wie kan nog staande houden? Er komt nog een tijd, er komt, we leven nu een hele moeilijke tijd, maar er komt nog een moeilijke tijd. Maar hoe kunnen wij dan daar staande houden? We moeten heel dicht, heel dicht bij Jezus blijven, heel erg bij Jeshua leven. En we moeten onze ogen alleen maar op hem gericht zijn. Ja? Oh, je hebt zoveel van die uitspraken van deze mannen, om dat te kunnen begrijpen, wat hun doelstellingen. Ik heb nog nooit gezien dat zoveel mensen zo hongerig zijn om de spirituele dimensie te ontdekken en te ontwikkelen in hun leven. Dat is waarom er zo'n groot belang is in oosterse gedachten, new Age praktijken mystiek en het transcendente. En ieder zondag komen duizenden mensen naar deze kerken. En ook hier in Nederland hebben we de kerken van Rick Warren. Het is allemaal gebaseerd in de theorie van de new Age, reincarnatie, leven na de dood. Je bent, je bent iets goddelijks, je hebt een goddelijke kracht. Denk positief. Als je de wereld wil veranderen, begin dan bij jezelf. Ik weet niet of we hier managers van het bedrijfsleven hebben. Ook daar in het bedrijfsleven is, is er altijd in heel veel bedrijven ruimtes voor meditatie, om beter te kunnen presteren in het bedrijfsleven. Leven na de dood. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geen zin sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zal zijn, kennende goed en kwaad. Daar ligt de basis van de New Age. Heel lang geleden, eh, zei Lucever dit, tegen Eva. De onderliggende basis van de Emerging Church eh, is de New Age. Dat is de mystiek van de New Age. Yoga. Uh, chanting. Weet je, Dat is, uh, Het voorspellen. Uh, het is gewoon puur spiritisme, meditatie. En de Emerging Church is helping to unite all the world religious tradition. Het enige doel is om alle wereldkerken één te maken. Misschien heb je wel eens gehoord van de United Religion. Je kunt dat op de website kijken, van de URI. Dan heb je heel een uitgebreid verslag daarover, wat ze allemaal van plan te gaan doen. Terug naar Rome, de URI. Ik wil jullie alleen maar laten zien wat, wat de Bijbel bedoelt met vuur uit de hemel. Hè? Valse religie, valse aanbidding. Hoe dat allemaal is verweven in onze samenleving. Het is niet iets van gisteren gebeurd. Het is al heel lang gepland om dit te doen. En dan gaan jullie de tekst beter begrijpen. De hele wereld zal met verbazing het beest achterna volgen. We hebben dit al, al uitgebreid behandeld. Hè? De, de, de hele wereld van de Illuminati. Ik, ik spreek niet meer over, over de, de, de, de skull en bones, ik praat niet meer over de, de vrij of de rozenkruisers. Ik praat alleen maar over de Illuminati. Hun, hun alleen worden gebruikt door Lucifer. Het is een heel gigantisch netwerk. Deze mensen zijn allemaal pionnen van deze organisaties. ...their goal to deconstruct traditional church culture yet remain true to the scripture. Ja, ze willen de traditionele kerken Dat Zoals ze dat zeiden in, in 1770, Adam wijssel, het creëren van een nieuwe religie, het vernietigen van Christendom. Dit zei de Almachtige Heer tegen de inwoners van Jeruzalem. Luister niet naar wat deze profeten jullie verkondigen. Ze geven jullie valse hoop, ze vertellen alleen maar wat ze zelf willen... En niet wat ik zeg. Vuur uit de hemel. Openbaring 13, vers 13. Ten aanschouwen van de mensen op aarde. We hebben dat gesproken, hoe dat he, samen is gesmolten in christelijke kerken. We hebben over muziek gesproken. We hebben gesproken over rock gospel. We hebben gesproken over hiphop muziek. We hebben gesproken over allerlei vormen van, van jazz gospel, reggae gospel en ja, zo heb je heel veel van dat muziekvorm dat allemaal uit Hollywood vandaan komt. Het komt allemaal in onze samenleving steeds dichterbij. Hier heb je de uitvinder van de church planting, Dr. David Yonggi Cho uit Noord-Korea. Mensen denken, ja church planting komt uit Amerika, wel nee, het komt uit Korea vandaan. Dr. David Yonggi Cho. Hij is een hele bekende sjamaan. Hij heeft de grootste megakerk daar in Korea. Heel veel boeken geschreven. Allemaal gebaseerd op de New Age. Vierde dimensie. David yonggi Cho, is de kerk van hem. Yoido Full Gospel Church. Met ruim... 15.000 zitplaatsen, geloof ik, hebben ze hier gezien? 15.000, nou Dr. Yonggi Cho. Precies, we moeten die mensen waarschuwen, weet je, van, we moeten hen vertellen. Hij had hier een, een, een, een gebedsdienst georganiseerd in 1994 hier. Er kwamen 1 miljoen christenen bij elkaar om samen te bidden. Dat is ongelooflijk, hè, Megakerken. Chows concept van de vierde dimensionale denken is niets minder dan occultisme. In zijn meest verkochte boek De vierde dimensie onthult Chow zijn vertrek uit historische christelijke theologie en zijn binnenkomst in de wereld van het occulte. Chow noemt vier stappen in zijn formule. Ten eerste visualiseer een duidelijke doel of idee in je geest. Het hebben naar een verlangen naar uw doel. Bidden tot je de garantie of verzekering van God dat je wens van jou is. Spreken of bekennen dat het eindresultaat in het bestaan. Het is allemaal, ja, mensen, mensen kopen deze boeken als, als, als zoete broodjes, weet je. Van, ik snap dat niet, maar mensen worden maar verleid. Fire from heaven, de opkomst van de Pinkster spiritualiteit in de 21ste eeuw. Het zijn allemaal recente informaties. Halleluja, Robert. Zij praat hier over. Uh, over het vorm van aanbidden van muziek. en om de jongeren het dansen. en dat weer allemaal terug te brengen. Eh, zoals zij dat doen: uh, terug te brengen in de kerken. Het is een vorm van dansen. op hymnen, op uh, liederen gespeeld. Hoor piezing rock beat door ensemble van elektrische orpel, drums, accordeon en andere instrumenten. De dans wordt geleid door enthousiaste teams uit de kerk der Jeugddivisie. Wanneer de muziek stopt, dan klinkt het als van cheers gebruikt tegen Ohio State voetbalwedstrijd. Of volgens de shout abo jim haim, onze vader in de hemel. Dan beginnen we meer te zingen. Dus, dus contemplatief bidden, dat heb je ook in het zingen. Ze dus gaan herhalen, herhalen, herhalen. En je weet, als je dingen gaat herhalen, dan kom je tot meditatie. Dan kom je in een andere dimensie terecht. Zo heb je heel veel van het materiaal dat je allemaal kan lezen. En we zeggen het woord van God. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u. Valse leraars zullen komen. Die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen. Zelfs de heerser die hen gekocht heeft, verlogende en een schierlijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheid navolgen. Zodat door hun schuld de weg der waarheid gelast zal worden. En dat zegt het woord van God. En zij zullen uit hebzucht, met verzonnen redenering, u als koopwaar behandelen. Maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig. En hun verderf sluimert niet. Valse aanbidding, valse leerstelling, valse wonderen. Rock gospel. Velen zullen afvallen in de eindtijd. Dwaling en lering van boze geesten zullen ze volgen. Maar de kernvraag is, hoe is het met onze relatie met God? De tijd komt dat... Je, dat Jezus spoedig een eind zal maken aan al het leed in deze wereld en hij zegt hier hij zult de Heer, uw God liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf het woord van God moet centraal staan in ons leven het is zo leuk om naar mensen te luisteren ik ben maar een een boodschapper, boodschapper is niet belangrijk, de boodschap moet belangrijk zijn. Ik probeer dingen duidelijk te maken wat de Heer ons wilt openbaren in zijn woord. En voor sommige mensen is het moeilijk om de profetieën te begrijpen. Maar zodra je steeds beter dit gaat begrijpen, dan ga je realiseren in welke tijd we leven. We gaan terug naar de ware aanbidding zoals God dat had gegeven. We kennen de ervaring van Mozes voor de brandende Braamstijk. Als we tot God komen, dan hebben we niet zomaar een persoon voor ons. Het is een God, hij is heilig. Toen, toen Mozes daar stond, zei hij ook van, trek je sandalen uit, want je staat op heilige grond. Ik ben de God van je vader, God van Abraham, Isaac en Jacob toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde niet God te kijken wat, wat, wat ik wil zeggen is ware aanbidding is ware heiliging in simpelheid God aanbidden, loven en prijzen zijn naam groot maken dat is het laat ons lofzang, laat lofzang voor aangezicht komen ter ere van hem juichen bij snarespel. treed toe, laten wij nederwerpen ons buigen en knielen voor de Heer ons maken. Geef de Heer de heerlijkheid van zijn naam. Aanbid de Heer in pracht van heiligheid. Mijn mond zal van lof des Heren spreken. En al wat leeft zal zijn heilige naam prijzen. Voor altoos en immer. Maar dat is niet de doelstelling van al die valse kerken. Daar is allemaal persoonsverheerlijking. Je moet daar entree betalen voor ge ge gebedsgenezingen, je moet dit betalen. Het zijn allemaal die mensen die hebben flinke bankrekeningen. Maar de uren komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en in waarheid. En de Bijbel zegt, heden indien gij zijn stem hoort. Verhard uw harten niet. Ik ga de volgende keer verder. Hartelijk dank. Het is natuurlijk altijd confronterend als je dit soort materiaal ziet. Want we hebben allemaal een beetje in ons leven. door al die werelden heen gewandeld. En we hebben natuurlijk ook zelf gedacht: van zo, jongen, wat is dit spiritueel? Wat prachtig is het! Ja, het contemplatieve gebed om inderdaad in de herhaling te gaan tot je gaat zweven. Dan denk ik: oh dan ben ik in de geest, maar het is leugen en bedrog. Als je in deze gebieden inderdaad mensen oproept om terug te keren tot Torah en tot profeten, dan willen ze niets meer met je te maken hebben. Dat komt omdat het een andere geest is die er functioneert. Achteraf gezien zeggen, ja nu begrijp ik het. We praten over een ontwikkeling binnen het christendom. Maar ja, christendom, hun wortel zit uiteindelijk in Israël. Vader Abraham, Isaac, Jacob, de kinderen van Israël, Yeshua die eruit voortkomt, de eerste gemeente na Yeshua, twaalf discipelen, de 120 die uitgebreid gaan worden, maar binnen 150 jaar, wat blijft er over van Torah en profeten, binnen de kortste keren komt Rome aan het bewind en die gaat een heerschappij voeren met een christelijke religie die niets meer te maken heeft met de Torah, ook al zijn ze nog zo vrome, hebben ze allerlei erediensten, nou, we zitten nu 2000 jaar verder met ons christendom. We zijn gewoon op een zweefweg terechtgekomen en het is voor onszelf ook moeilijk om terug te keren naar de Torah. Je ziet het aan je eigen familie, vrienden en broeders en zusters, die zeggen je bent gek als je naar de Torah wil leven. Al begin je alleen maar Sabbat te vieren, gaan de mensen je al verwerpen. Laat staan dat je gaat zeggen, het is niet alleen de Sabbat. Leviticus 23, die begint er wel mee, maar het zijn allemaal feesttijden van vader Yahweh. En door te snappen wat er in de feesttijden gebeurt, is het basis van het evangelie. Dan we kunnen wel zeggen, ja maar we hebben paas ge, hebben we al gehad, hè, we hebben de uitstorting van de heilige geest gehad. Maar ze snappen nog niets van het bezijnde feest. Ook het algemeen christendom snapt het niet. Ze praten over grote verzoendag. Je kunt de schitterende boeken overlezen, ook binnen de evangelische wereld. Maar snappen ze wat grote verzoendag is? Ze vieren het althans niet. De heer heeft gezegd: dat zijn dus een jaarlijkse feesten, die blijven doorgaan totdat Messias komt. Er zal geen punt of geen komma wijken van hetgeen wat vader gezegd heeft. Dus in dat hele christendom is een mengelmoes geworden van new aids. Hoe respectvol ze ook willen handelen, want ze zeggen ja wij geloven tot Jezus, uh, snap je het? Dus het gaat niet om de veroordeling, het gaat erom dat we met elkaar zien wat gebeurt er in de wereld om ons heen. En hoe is illuminatie bezig om religies te starten, uiteindelijk om er een cluster van te maken er komt natuurlijk een dag dan moet je daarmee verbonden zijn om te kunnen kopen en verkopen en dan word je als Sabbat of als de feesten vierder van de feesten van vader Yahweh wordt gewoon gezegd oh die is niet Koosje, een beetje verkeerd woord natuurlijk He? je kan wachten op de verdrukking ja, dus de verdrukking die je ervaart als je sabbat gaat vieren en de feesten van de Heer, dat is er nog maar één. Maar hoe meer dat je gaat begrijpen van Torah en profeten, nou we lezen er elke dag erin, Dit is elke dag een vreugde om daar weer dingen uit te ontdekken. We hebben ook niet elke sabbat dit soort uh, informatie, want ik word er niet goed van op de sabbat. Maar ja, het is toch de tijd dat de meeste broeders en zusters bij elkaar kunnen komen nou dan heb je weer eens een keer een klein stukje gehoord het gaat erom wat gebeurt er om ons heen en welke teksten van die heer zijn ertussen dat hij al let nou op waar je mee bezig bent He? het gaat niet om de andere broeders en zusters te veroordelen nee laten ze uit onze monden maar horen hoe heerlijk het is om naar gods woord te leven en dat heeft te maken met wet en profeten wie niet zo spreken het zal geen dageraad hebben zegt de profeet Jezaja kent u de uitspraak indien zij spreken tot wet en getuigenis dan is het goed maar als ze zo niet spreken, het heeft geen dageraad. Torah is de paslood waar we moeten toetsen. Dus ook al is de samenkomst nog zo heavy, al staan ze allemaal met de handen omhoog in de geest, het zegt helemaal niets. Ja, nogthans, handen omhoog houden is niet verkeerd, maar het gaat erom welke gedachten zitten erachter. Wil je in de zogenaamde in de geest raken, echt waar, u raakt onder een verkeerde geest. Wat zeg je, broer? Inderdaad, aan de vruchten zeuzen kennen. ja. Je zult ook mensen ontdekken dat als je kunt dingen kunt vertellen die we met elkaar in die afgelopen tien jaar hebben geleerd, dat ze ineens een boekje voor ze gaat, zeg je hoe is het mogelijk? Ja, we zijn allemaal uiteindelijk van die christelijke weg, de christelijke weg, afgegaan om de weg van Torah te zoeken en van Yeshua aan Messias. Ja, het gaat om verbond. God heeft een verbond gemaakt met zijn volk, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, en uit dat verbond zou Messia's komen. En als je al ziet hoe Israël afvallig wordt, de christenheid gaat exact dezelfde weg. Ze verwerpen Torah en profeten, en bijzonder de Sabbat, wat een teken is juist tussen God en zijn volk.